En zaterdag blijft het droog, steeds meer ruimte voor zon en de temperatuur loopt op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate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 Zandvoort heeft het en Zandvoort zal het ook voorlopig blijven houden. Zeker als het aan ons ligt. Wij van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort en Goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij zijn er weer tussen 10 en 12. Als je wilt, kom rustig koffie drinken en kijken. Want blijft u altijd leuk. Um, de techniek, die is helemaal gewisseld. Want wij spelen met invallers allemaal. Maurice is er en Thomas, die is er. Zij doen dat samen. Uh, de redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie zit naast mij. Of ja, het ook, ook ingevallen. Ook ingevallen. Gert Rutte, welkom. Nou, Goedemorgen goed, Ben. ben uh, Gert van Kuik en wij doen samen het programma. Ja. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben? We, we starten, uh, ze zitten al tegenover ons, uh, uh, de open kam Nederlandse kampioenschappen garnalenpellen. Bram Molenaar en Ton en zitten hier al klaar om er alles over te vertellen. Uh, daarna krijgen we uh, de derde nieuw buitengewoon raadslid van Sociaal Zandvoort, Sanne Kool. En wij sluiten het eerste uur af met wethouder Gert-Jan Bluis. En die gaat het hebben over sluiting van het jeugdhonk. En ook over de begroting. Over de rode cijfers. Jawel. In parkeren. En dan uh, tweede uur. Gert Toner komt uh, ons vertellen hoe het, uh, hoe het nu moet met de politiek in Zandvoort. En wat de PvdA daarvan vindt en verder gaat. Uh, dan gaan wij het hebben over, nu even niet, ja. het muziekpodium. En daarna komt Toosbergen en Peter Tromp voor hun weergaloze optreden ja. van uh, morgen. Het Zandvoorts mannenkoor ja. en musical all-in ja, uh, onder de hoede ja. van Classic Concert. Dat is wat wij gaan doen. Ja. Wij gaan eerst over naar uh, het granale Pella. We hadden het er net al even over, over wereldkampioen. En uh, die komt helaas niet. Uh, welkom Tom en uh, Bram. Volgende week is het uh, kampioenschap. Volgende week brandt het los. Dan brandt het los. Uh, uh, even voor het, voor het simpel houden. Er moeten granalen gepeld worden. En dat gebeurt in... Eerst gevangen. Eerst gevangen. Eerst gevangen. Oh. gevangen. Oh, oké. Okay, ja. Ik heb uh, uit inside informatie dat ze achter de bank liggen. Klopt dat, Bram? <laughs> ja, inderdaad. Ze zijn nog iets ver weg. Ze zijn nog ver weg, ja, hè? Ja, gelukkig wel. want de des te meer hebben we met uh, jij, gaat... De... <laughs> <laughs> jij gaat achter de bank? Ik, uh, ja, ik moet er wel heen, ja. <laughs> ja. Maar hoe, uh, hoe diep sta je dan? Ja, dat uh, ligt aan mijn waterpak. Of ik trek een wetshoot aan, daar kan ik helemaal het water in. Of ik uh, de bewaard pak met een bepaald niveau. En, uh, ja, ik, ik, ik zal, ik hoor, zal moeten, moeten priegelen om ze naar de kust te krijgen. We zijn er ik veel hoor, niet. Ik hoor beruchte zandvoorters, die uh, gena genale vangers, die uh, met, naar die bank zitten te kijken. Van, uh, Hij kan er niet bij. Dichterbij. Nee. <laughs> nee. Dus je moet er echt in. Ja, ja dat klopt. En we hebben niet zoveel nodig, 70 kilo maar. Nee, oh, ik, mee. ik heb het vorig jaar even gezien, je hebt inderdaad kilo's nodig. Ja. Maar die halen jullie allemaal zelf uit het Zandvoortse. Ja, ja. ik niet. Ik kijk hoe ze dat doen. Maar... Toezicht moet er zijn. Ja. Goed, je vangt 70 kilo uh, garnalen. Die worden uh, klaargelegd op, op het koud. En dan, de inschrijving is begonnen. De inschrijving is begonnen. En die loopt uh, buiten verwachting goed, beter dan vorig jaar. Maar er is altijd plek... Want we, gaan uit, we gaan uit van 40 pellets, Maar 60 zou ook heel leuk zijn. Dus Wat heb je er nu? We hebben er nu 30. Oh, um. nou, kunnen we, uh, we kunnen er nog heel veel want bij. Want men kan zich nog steeds aanmelden. Ja, de hele week tot nog, op de tot... wedstrijddag is dat mogelijk. En waar, kun, ja, waar kunnen ze zich aanmelden? Bij uh, nee. degenaal.com. Dat is een site uh, oh, ja. van uh, de organisatie. Ja. Een genaal met de A1. -E. -E. Ja. Oh, nou. En bij uh, Telassa. Dus men kan, men kan zich uh, aankomen, melden via de website garnaal.com.com uh, En gewoon bij jullie in ja. de tent. Ja, inderdaad. Komt 30 uh, spelers heb ik uh, gehoord nu. Maar je wilde 60. Nou, ja, het zandvoort, het wel. dus kom op, zou ik dat zeggen. Ja, dat is leuk. Uh, uit zeer betrouwbare bron heb ik dat meneer Poster ook mee gaat pellen. Dus ja, we hebben het gisteren nog leuk. over gehad. Ja. Um, is die goed, Ben? Hij nou, de... valt onder de. Uh, de, moet ik zeggen, minder gelukkige pellers? Ja, de, de, nou, ja twee klassen. Ja, we, hadden, we hebben een A en een B-klasse. De, de A-klasse gaat wat sneller dan de B-klasse. Maar, maar we hebben voor allemaal hele mooie prijzen. Waar, waar ligt het criterium? Uh, dat is het gewicht dat gepeld wordt. Nee, maar bij, bij het kiezen van A en B. Nee, dat kiezen ze zelf. Dus de, oh. z, zeg maar, de volgorde is zo: er wordt eerst centraal gepeld. 10 <coughs> minuten. En uit. samengesteld. Vorig jaar, van de B-klasse, die is wel verplicht nu in de A-klasse. Die wordt geplaatst. Ja. Okay. Ah, dus er is een strikte jury. De jury is Martin Draaier, Ian Bekelaar en Gerard Borst. Welbekende bekende standwoorders. Okay, ja. ja. Moeten die zelf Dat niet pellen? Want ik die hebben ze nee, geen die tijd uh, voor. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, maar het zijn wel pellers. Nee, ja. Ja. En Bram, ga je ook meedoen? Nee. Ik niet. Ik ben ook ja, op de avond waarschijnlijk een toeschouwer um, Ik probeer het alles in, in, in beeld te krijgen. Ik, ik heb een, een, een nieuwe videospullen uh, gehaald, een GoPro. Dus ik zal op een professionele manier zal ik alles uh, proberen voor iedereen uh, in, ja, in beeld te brengen. Zie je dat ding op je hoofd? Uh, Juist, ja, onder andere. Of, of bij mensen die aan het bellen zijn. Of, of, in ieder geval, het is op tafel gericht. Dus we kunnen iedereen meegenieten hoe het nou in zijn werk gaat. De, de wedstrijd pellers en, uh, en de amateur zeg maar. En na, na afloop uh, kan iedereen dat uh, uh, op cd ja. ja. bekijken. Ja. Of via jullie website, via ja. de, de, ja. de, de ja. Ja. Dat klopt. En, ja. Ja, en vooraf natuurlijk is het uh, genale vangen natuurlijk mijn uh, grootste verantwoordelijkheid. Ja. En, hoe, uh, hoeveel kilo heb je al? Uh, nog niets. Nee. Nee. Oh. Nee, nee, het, dus, moet ook, het moet ook heel vers zijn uiteraard. Anders, ja. uh, 70 kilo nou, zal je op moeten voorbereiden, toch? Je kan niet zeggen op vrijdagavond van ik wandel even daar naar binnen en ik pak 70 kilo mee. Nee, nee voor ons, uh, dat is eigenlijk maandag, zal ik een, een kleine testvangst uh, doen en dan kijken hoe.. hoe Waar ze zitten, ja. hoeveel we nodig hebben. Nou ja, als je de kranten moet geloven, Bram, dan... Uh, Volgens mij is het er is, druk, zijn er ja. te veel. Er zijn er heel veel. Ja, want er is overschot is aan landen. genalen. Ja. Ja, je Hier, ziet, voor uh, ons, bij de kust. Du ja, want je, je, ziet je, ziet je ziet heel veel boten. Je ziet heel veel boten. Je ziet ze ontzettend veel vis, Ja, zo ver komen wij niet natuurlijk. Nee. Nee, maar hun kunnen ook niet dichterbij komen. Ja, dat eigenlijk Anders zitten ze in Bramse viswater. Maar goed, je gaat een testvangst doen. En daar komt iets uit. Ik vang veel. Ja, dan kan je het later tot woensdag, zeg maar. Nee, nee, je mag het nooit op zijn beloop laten. Je moet nee, nee. altijd, altijd een klein beetje kijken van wat heb, kan ik nu al vangen en, en, en hoe conserveren we dat eigenlijk? En, want je moet het zo vers mogelijk houden. Alleen, nou, er zijn een aantal criteria dat je het gelijk moet koken en, en, en ja, heel vers houden. Ja. Maar ja, als je het gevangen hebt, hè, dan moet je het koken en daarna kan je het invriezen? Want Want nee. vier dagen is natuurlijk wel best wel uh, ongeconserveerd, is dat veel. Want al die al die pakjes die overal liggen, die zijn allemaal geconserveerd. Die gaan eerst naar Marokko, dan komen ze terug en klaar. Nou, je hebt een goede pelmachine nu in Amuiden. Direct gepeld en geconserveerd, zeg maar. Maar jij wil ze ongeconserveerd hebben. Op een weekbal die. Wij willen echte. Ja, Zo meteen uit de zee meteen. Die smaken ook lekker. Die gepelde kanalen gaan naar de keuken. En er worden gelijk hapjes van gemaakt. Dus als je nou allemaal komt. En als u dan niet wil pellen, dan mag u wel komen eten. Dus... Ik, eh, ik, ik zie mij al in die mooie liftstoel op het terras zitten volgende week. Maar dan moeten we heel vroeg komen zeker. Ja, <laughs> <laughs> moet jij niet pellen? Ik kan wel pellen, maar ik doe het zo langzaam. Nou, dat is In de B-klasse is goed. En binnen deel neemt ze erbij van de, de, de B-klasse. iedereen erbij. Ik zal gelijk noteren. <laughs> ja, Oké, <okay>, ja Ton. <laughs> maar um... Uh, wat wil ik nou zeggen? Uh, de, de mensen die willen uh, pellen, hè? dus de deelnemers, moeten die daarvoor betalen? Ze of betalen ze... 5 euro aan Ja. En uh, dit jaar wordt er gepeld voor een goed doel. Okay. Het goede doel wordt op de dag bekendgemaakt. En uh, zo werkt dat. Dat is mooi. En 5 euro is niet te veel. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is, mooi, dat is maar mooi. Zeker niet als je daar uh, gezellig gaat zitten en er worden ook nog mooie uh, Er worden hapjes, hele mooie happenvaggen, maar uh, ja. daar ja. staat de keuken van Talassa garant voor. Dat is, uh, ja. Ja, dat is zeker weten. En is er nog leuke muziek? Uh, uh, aanwezig? Er is ook leuke muziek. Er is ja. een chanticore uh, uit uh, Beverwijk. Uit Beverwijk? Ja. Hoe, heet huh? die? Hoe ze heet het, dat weet ik niet. Dat ben ik vergeten. Hoe ze het? Hoe Dat is wel zo. En ze zullen dat lied zeker zingen. Ja, ja, ja. Ja, het, het, het. En een draaiorgel, is dat er ook? Of is dat nee, dan, dat, dat is hebben we dit jaar niet. We heen? hebben uh, iets anders. We hebben een, een, een, een, ons eigen DJ, uh, Wim Wendel, oh, okay. Die verzorgt uh, de aangepaste muziek. Ja, ook altijd garant voor leuke muziek. Win. Altijd garant voor uh, goede muziek. Leuk. Ja. Goedemorgen, Willem. Ja. <laughs> ja, nou, hij zal ongetwijfeld luisteren. Hij is ook een van, uh, van de aanhangers van Goedemorgen Zandvoort. Uh, Chantycor is ook altijd leuk, maar neem wel veel ruimte in. We zetten ze ook in de hoek. <laughs> We hebben niet zo'n groot chorus vorig jaar. Okay. Vorig jaar hadden we het, uh, uit vijf huizen. Het VOC was dat. En die hadden we uh, ook toebedacht dat zij de genalen aan zouden leveren. Maar het gevolg daarvan was dat ze zich tussen de pelles bewogen. En dat kan niet. Nee. Dat hebben we Beetje ontdekt. Grommelig. En uh, aldoende leert men. Ja, ja, zo is dat. Aldoende ja. leert men. En daardoor wordt het, uh, het evenement het alleen maar uh, super... gezelliger en ja, leuker. Ja, ja. En waar wordt er gepeld eigenlijk? Is, in, is het in het in, uh, uh, in Dat in heet, de... heet tegenwoordig Café Het Juttertje. Ja. Dus aan het bijgebouw van mm -hmm. Telassa. Okay. En daar is ruimte genoeg als er 60 dan mensen komen. Daar maken we ruimte komen. genoeg. Ja, al komen er 100. Die kunnen ja, we kwijt. Kunnen, ja. Want we hebben ook buiten een tent. He Bram? Oh, ja, natuurlijk. Dus de tent komt er weer aan. Want ik kan me voorstellen als je inderdaad 40, 50 pellers hebt. Misschien 60 die je graag wil hebben. met deze reclame komen er vast wel 60. Zeker niet. Dat je het publiek moet plaatsen. Want ja. die tafel ja. komt waarschijnlijk weer achterin zo. ja. ja. En daar moet omheen gelopen worden en dat ja, neemt Dus dat is voor de, uh, voor de de pellers die worden uh, omgeroepen en nemen plaats. En dat wordt afgezet met de ja. lint, en dan kan iedereen kijken en daar is de camera heel mooi voor. Er komt een beeld en dan kan iedereen zien wat daar gebeurt. Ah, dus je kan ook uh, direct buiten meegenieten? Yes. Yes, ja, zeker. Kijk, kijk, kijk, kijk, dat, ja. dat, dat, doet, dat doet ons goed. goed en uh, het geluid is er ook buiten. Dat, uh... Ja, ja. ja. ja. <laughs> direct, ja. Wat moet jij verder nog doen, Bram, als, uh, als voorbereider? Want ik zit ja. nog steeds met die granalen in mijn kop, ja. hoe, je die, ja. hoe, je die, uh, hoe je die vest gaat houden. Ik ja, zit je nou over na uh, te denken. Het is uh, eerst een teststempel en uh, hoeveel we vangen kunnen we lekker zelf opeten. En na de datum toe zullen we genoeg uh, bewaren of in ieder geval op, op, uh, op verzamelen om het uh, met genalenpellet te kunnen, kunnen uitdelen om, voor de, door de pellers. Op ijs leggen? Ja, nou kijk, je mag het niet bevriezen. Je moet het wel goed koeld houden. En uh, als je rond de 0 graden dat doet, dan is het uh, prima. Alleen ja, de termijn alleen. Dus ja. drie, drie is, dagen is echt ja, is, is, is dat de max? Nou ja, vier dagen is eigenlijk een, een, een, een prima datum. Alleen ja, het, het beste is natuurlijk. Het, het beste direct... is uh, gisteren vangen ja. vandaag uh, en gisteren eten eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar stel nou dat je helemaal geen 70 kilo haalt. Wat dan? Dan kopen nou, we dat. Ja. Ja? ja. We hebben een kopen. backup en dat is in Amuiden. In, uh... Want dat kan natuurlijk. Ja, dat kan ja. zeker, want het kan heel erg hard gaan waaien en dan kunnen we niet vissen. Want als je 60 deelnemers hebt, als die daar komen... Dan worden de kilo's iets, iets verhoogd. Oké. Okay. Oh ja. over, die, over die deelnemers en, en over het pellen. Um, je gooit een aantal kilo's op tafel. Wat is eigenlijk vorig jaar uh, uh, zo'n beetje de doorsnee geweest aan, aan grammen die men pelt? Dan moet ik gaan naar uh, Evelien nou, Elsman. Die, die pelt dan een kilo per uur schoon. En je mag tien minuten pellen. En je mag tien minuten pellen. Ja, nou, dus een zesde zou ik maar zeggen. Als je ja. een hele goede peller ja. hebt. Ja. Nou, dat is toch bij elkaar wel, uh, wel een aantal kilo's die je moet doen. Ja. Dus uh, het wordt toch het, uh, het wedstrijd in plaats van het ja. Ja. Ja. ja. Het zit er wel in. Ja. En uh, de, ze heeft uh, hier twee maal gewonnen, Willem in Elmsman. Ja. En die uh, is, doet dit jaar niet mee. Maar dus mag, je, mag je wel weer terugkomen als je twee ja, keer kan Ja, Als ze vijf keer die beker wit, want ze is één keer gestoord. Dus het is ja. drie keer. We hebben een grote wisselbeker. Ja. En als je die drie keer achter elkaar wint, dan is het te jouwe. Maar dat is niet gelukt, want ze is een keer ja, eh, onderbroken dus moet, door Arnold uh... Bluis. En dan moet de jury optreden als iemand ja. uh, gestoord wordt. Hoe los je dat op? Ja. En uh, die, we okay. hebben, uh, <lacht> die zetten we gewoon weg. We hebben een harde hand. Die zetten we bij de <lacht> die anticorps in. Doen. <lacht> ja, kan niet mee. Uh. <lacht> nee, maar, ja, maar <lacht> zij doet dit jaar niet mee. <lacht> ze is... Uh, ja. Afgelopen jaar wereldkampioen geworden. Dus dat is ook een beste prestatie. Nou, Daar moet je wel wat van meebrengen. Ja. Waar word je wereldkampioen? In uh, Duinkerk, als ik me niet okay. vergis. België. Ja. Oh, dus oh, er je loopt echt al ja. die uh, wedstrijden. Maar uh, je had nog meer uh, deelnemers niet uit Zandvoort. Dat zijn ook beruchte, toch? Ja, uit Urk. Uit Urk. En uit Vierde, Uit Zoutkamp. Maar dat, dat zijn toch... Uh, uh, een nou, dat zijn genale plaatsen. Ja, dat bedoel ja. ik. Ja, nou, Wierden dan niet. Die zullen we wel meedoen in de B-categorie. Die komen met de bus. Dus maar dat Urk, gaat. dat is toch wel een. Maar Urk aardig. verwacht ik wel wat van jou. Ja, ja. ja. ja. Nou, die vissen heel veel, die kotters zie je heel veel ook uit. Eh, ja, en ja. De, en uh, de, de strandgemeentes, de VVV hebben we allemaal benaderd. Dus ik ja. weet niet of wat uit Katwijk en Noordwijk en dat soort ja. toestanden Nou, dus. ah, Die hebben nog een hele week uh, tijd om zich ja. uh, voor te bereiden. Ja, in ja te leven. Ik heb gehoord dat het zweet op de voorhoofden staat van het oefenen. Maar ja, ja. ook die ja. hebben een probleem dat de granalen ver weg zitten natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja dat is waar. Heren, uh, wij zien uit naar uh, volgende week. Het uh, uh, Zandvoers Open Kampioenschappen kanalenpellen. Wij hopen dat jullie uh, deelnemers naar de 60 gaan. Ja. Zoiets van hoort, zegt het voort. Je kan je nog aanmelden bij uh, deganaal.com of bij uh, Bram in Talassa zelf. Ja. Juist. Heren, dankjewel. Dank u. Dank u. Jullie bedankt. Over <hums> <ons> <hums> We kijken naar elkaar. Na een overvolle zomer en we zijn alweer weer veranderd, maar het voelt niet meer vertrouwd. Nu we plotseling beseffen dat wij onszelf niet zijn in oktober. Oktober is de weinste maand. Bij ons terug, ergens in oktober.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 Ja, het muziekje heet Oktober en het is ook oktober. Kijk naar buiten en het is het, het zoveel als de laatste zonnige weekend. Voor mij mag het nog even doorgaan. Ja, heerlijk. Wat zeg je? Ja. Ik zeg heerlijk. Heerlijk zegt Sanne goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Jij bent het derde bijzondere raadslid van Sociaal heb ik begrepen. Het tweede. Tweede. Houdt Henk ermee er op dan? Nee hoor. Oh, de, ja, tuurlijk. het tweede. Ik moet, uh, de eerste ja. is het raadslid. Precies. Dan komt Henk. En dan, en komt dan kom ik. Ja. Um, waarom Sociaal Zandvoort? Waarom Sociaal Zandvoort? Jeetje Oh, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Ja, nee. Nou. Ik, uh, <laughs> ik kan mezelf echt wel omschrijven als heel erg sociaal betrokken. Um, en ik denk dat uh, Sociaal Zandvoort ook als enige partij... Um, Echt voor de uh, minderheden opkomt. Ja. En hoe lang? Ja, hoe lang ben je ben je dan al bij sociale? al een paar uh, jaar, hè? Ja, ja, ja. Ik moet even met de schuin oog naar hen kijken. Een jaar of vier denk ik nu. Nee? Ja, zoiets. Ja. En altijd op de achtergrond uh, meegedraaid. En nu uh, ja, Zit iets je meer in, op in hè? de voorgrond. <laughs> ja, ook leuk. Maar je, ja, komt, je ja. komt, dus iets meer op de voorgrond. Ja. Dat wil zeggen dat je uh, uh, een aantal taken op je neemt binnen de, binnen de groep. Ja. Want uh, er is natuurlijk maar één raadslid... en als die alles zelf moet doen, dan heeft hij het hartstikke druk. Want als, uh, als je kijkt hoeveel papierwerk er geproduceerd wordt in zo'n week... dan uh, mag het is wel een, een boompje zijn. <laughs> um, welke uh, takken van sport ga jij beoefenen in de raad? Um, ik of in de commissies? In de commissies, inderdaad, ja. Um, uh, samenleving en zorg. Dat uh, komt onder mij terecht... Ja, of op mijn schouders gedeeltelijk. <laughs> ja, dat is nogal wat, de aankomende periode. Ja. Dus ik word meteen in de diepe gegooid. En ja. heb je ervaring in, in, in zorg? En, uh... ja. ja, ja ik uh, werk al een hele tijd in de zorg. Um, en verschillende, um, verschillende takken ook. En op het moment werk ik in de thuiszorg. Zie, ja. zie je in jouw uh, pakket... Uh, hele grote wijzigingen. Want we praten ja. natuurlijk over de decentralisaties waar we al uitgebreid over hebben. Nou ja, ik denk dat hebt. in alle drie de decentralisaties de ontzettend veel veranderingen zitten. Um, en ik, uh, ik, ik, ik hoop dat het allemaal goed komt. En dat geldt niet alleen voor Zandvoort, maar voor alle gemeentes in Nederland. Het klinkt niet hoopvol wat je zegt. Nou, ik, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, ik, ik maar, denk dat het voor een hele hoop gemeentes... en ik, ik ben bang dat Zandvoort daar ook onder valt... een enorme last wordt. Ja. Die, uh, Wat er op ze afkomt uh, allemaal. Ja. Ja. Die last, die, uh, daar wordt al een aantal uh, maanden... zo niet al een jaar over Zelfs Voor de verkiezingen was dat al een, een issue. En iedereen roept 1 januari 2015, moet dat gebeuren? Ja. Aan de andere kant hoor ik, dat gaat niet lukken. Nee. Gaat het lukken of gaat het niet gebeuren? Nou, het moet lukken, het moet... Kijk, we hebben geen keuze. Um, en um, uh, wat ik vooralsnog heb gemerkt is dat iedereen er ook echt heel erg hard aan werkt om het voor ja, elkaar te krijgen. En werkt, iedereen werkt echt hard eraan, ja. maar diezelfde harde werken zegt, het gaat niet lukken. Uh, uh, misschien ja, is het, het, te, is veel. Een beetje... het is te veel. Nou, dat kan, dat, dat kan ja. daarom vraag ik het aan, ja. aan jou. Omdat we we jij weten in je... natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang wat of er allemaal gaat veranderen. Nee. Um, en er gaat zo ontzettend veel veranderen. Kijk, de, de gemeente krijgt nu zoveel meer taken erbij uh, dan dat ze voorheen hadden. En dat, ja, dat moet allemaal een plekje krijgen. Dat moet allemaal uh, gestructureerd worden. En, en, en mensen moeten, moeten weten wat ze, wat ze moeten gaan doen. Is het eigenlijk een is... dag. Ze hadden het hadden ja. beter kunnen zeggen 1 januari 2016. Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat hoor je in meer gemeentes. Ja, dat hoor je dus overal. Eigenlijk hoor je het overal. Ja, het je het tekort, het overal. Ja. Maar ja, men houdt vast aan, dat, uh, aan die 1 januari. Ja, ja. Hetzelfde, uh, in hetzelfde traject zit ook dat wij een aantal uh, dingen naar Haarlem gaan brengen. Ja. Waaronder uh, decentralisatie. Ik denk, als ik het zo mag zeggen, dat dat een noodzakelijk kwaad is. Ja. Kijk, gemeenten zoals Amsterdam, die hebben natuurlijk alles in huis uh, wat er nodig is. Hè? En, en zeker op het gebied van zorg. Kijk, uh, het AMC en het VU zitten allebei, uh, ja, dichtbij. Het zitten allebei dichtbij. Maar ook uh, bepaalde uh, gespecialiseerde jeugdzorgafdelingen. Uh, ja, dat zit allemaal in die grote gemeentes. En um, ja, die hoor je er dan ook niet over. Kijk, in Haarlem heeft wat dat betreft wel meer ervaring dan Zandvoort. Dus aan de ene kant denk ik... Ja, uh, ik wil graag dat we als gemeente onze eigen identiteit houden... Dat we echt een, een, een, een eigen gemeente blijven, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant. er, zijn zo, er is zoveel specialistische zorg nodig. Uh, en, en, of uh, specialistische kennis nodig, sorry. Um, dat we in Haarlem toch iets meer kans maken om het, uh, om het goed voor de mensen voor elkaar te krijgen. Kijk, want wij kunnen wel zeggen: van nou, we vinden dit goed genoeg. Wat er nu op tafel ligt, daar, daar moeten we het maar mee doen. Maar als je uh, in, in mijn geval um, uh, de, de specialistische zorg nodig hebt... ja, als dat mm. niet goed geregeld is, dan heb je echt een probleem. Geef je dan toe aan je uh, partijprogramma? Daarin denk, staat dat, dat Zandvoort dat, ja, zelfstandig dat dat moet allemaal, blijven. Maar... Ja. Ik denk dat we dat allemaal moeten doen. Kijk, ik, ik, bijna alle partijen willen Zandvoort als zelfstandig behouden. Maar als wij het beste voor de inwoners willen... Dan is dat gewoon een noodzakelijk kwaad. Je, ja. Ja. je kan inderdaad heel hard roepen dat je zelfstandig wil blijven. Maar als je Amsterdam aanhaalt en uh, je gaat daar eens in zo'n deelraad gemeentekantoor kijken... is de afdeling zorg ongeveer met de 30, 40 man. Ja, en ja. dat zou hier één ambtenaar moeten doen. Ja. Maar, maar, maar, maar zouden alle kleine gemeentes dan, die hebben daar dan een probleem? gewoon? Uh, die uh, kunnen dat niet aan? Wat er ik, dus ik denk ook dat aan. de meeste gemeentes... Kijk, ik, ik, dat, ik, dat weet ik natuurlijk niet. Maar, uh, of tenminste niet precies. Maar ik denk dat de meeste kleine gemeentes... Um, sowieso is natuurlijk in de afgelopen jaren... zijn de meeste gemeentes al een soort van samengegaan ja. met... Uh, he, de meeste ja. kleine gemeentes met zijn een al krantere. samengegaan... met een, nog een aantal kleinere gemeentes... zodat ze een Zit wat grotere uh, groter, uh, gebied mm -hmm. beslaan. Wij zijn... Um, Denk ik nog een van de weinige echte kleine gemeentes uh, in Nederland. En er zullen er ongetwijfeld nog, nog wel wat zijn. Maar uh, um, qua oppervlakte zijn wij maar heel klein. Mm -hmm. maar ja, zijn, er zijn natuurlijk een aantal gemeentes die hebben een eigen uh, naam. Maar die vallen onder een ja, grotere, ja. grotere, grotere ja. groep. En dat, ja. dat zand wordt dus nu goed. aansluiting zoekt ja. bij, bij Haarlem. Ja, daar wordt driftig over gediscussieerd. Maar... Nou ja, ik denk dat we heel erg goed moeten oppassen um, inderdaad voor onze eigen identiteit. en dat we daar niet te veel aan toe uh, moeten mm -hmm. geven uh, in Haarlem. Alleen ja, en dan praat ik echt over mijn eigen gebied. Ik, ik, in de zorg, ja, we hebben ze gewoon nodig. Ja. De, de, de expertise zit ja. bij een grotere gemeente omdat daar meer capaciteit is. Ja. Dat is eigenlijk het. Ja, uh, kijk, als, als wij in Zandvoort uh, iets hebben. Hè, uh, als je een been breekt of, uh, of je, je hebt een, toch naar een hond die gehecht moet worden. dan zul je naar Haarlem oh, ja, toe klopt. moeten. En en zo is, het, dat zo geldt is dus voor de jeugdzorg net zo. Ja, zo is het dus ja. in, in, de, in de ambtelijke specialiteit ook zo. Ja. ja. Um, jij valt uh, zo in als tweede bijzonder raadslid. Hoe komt dat zo? Um, jullie zijn natuurlijk al, al als partij uh, bezig. Uh -huh. En nu komt er een, een, een tweede bijzonder raadslid bij. Hoe komt dat? Uh, dat hebben we te danken aan... Uh, <laughs> Aan de huidige coalitie. <lacht> ja. ja. ja die, die staat bijzonder raadsleden ja. toe. Ja. ja. En uh, kijk, voor ons is dat natuurlijk een uitkomst. We hebben maar één raadslid. En uh, zoals je net zelf al zei, als hij alles in zijn eentje moet doen... wat hij af, overigens afgelopen vier jaar of acht jaar eigenlijk al uh, ontzettend goed gedaan heeft... <kuggen> met medewerking van Henk en uh, mm. mijzelf, als ik dat zo mag zeggen. Maar hij, hij heeft ook al de backup gehad van, uh, van jullie. Ja. Mm. Ja, maar goed, nu, nu hoeft nu hij het, niet, ja, hoeft hij het nu. niet meer alleen mm. te doen. Ja, En uh, ja, voor ons is het een uitkomst. Is dat een, een verrijking, die commissies? Op dit moment wel. Waarom niet? <laughs> Op een ander nou moment ja, niet? Nou, um, kijk, met de hoeveelheid werk die er nu ligt... is het gewoon nodig. Ja. Um, en er zijn ongetwijfeld situaties te bedenken... waarin zo'n commissie um, heel erg uh, goed van pas zouden komen... Maar er zijn ook, ja, het gaat nu langs zoveel kanalen. Um, en het wordt, uh, waar, waar wij als partij ook altijd voor hebben gestaan, is, is, het, is het zichtbaar maken van de politiek. Mm. En dat, ja, dat is er nu door al die commissies, is dat wel een klein beetje minder geworden. Uh, het is ontzettend veel. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen dat natuurlijk gewoon op de, via de radio luisteren. Maar om nou twee keer in de week uh, voor mensen uh, de hele avond uh, naar pratende politici te gaan zitten luisteren. Ik denk dat zelfs de meest geïnteresseerde inwoner uh, dat wat veel vindt. Um dus ja, en de, nogmaals, het gaat nu langs een heleboel kanalen. Kijk, nu is dat gewoon nodig. Omdat de, de mensen die in de raad zitten um, en de wethouders, die kunnen dit niet alleen. Ja, uh, dat, dat hangt een beetje van je partij af natuurlijk. Want er is één partij die zegt wij willen helemaal geen bijzondere uh, raadsleden. Ja. ja. En die houden dus met z'n drieën en hun backup houden stand. Ja. Dus het is ook nog een beetje partijgevoelig. Tuurlijk, nee. tuurlijk. Kijk, als jij als partij zijn met drie of vier raadsleden zit, ja, dan heb je, nee. heb je ons ook niet nodig. Nee. nee. Dat dus vandaar dat het, het is een beetje afhankelijk van de situatie. Dat denk ik wel. Ja, volgens mij heeft ook niet iedere partij. Ga ik weer even schuin kijken naar Henk. <laughs> volgens mij heeft ook niet iedere partij een tweede buitengewoon raadslid aan. Nee, er is een nee. partij die wil helemaal geen buitengewoon raadsleden hebben. Nee. Sterker nog, die heeft in hun partijprogramma gezet dat ze dat ook niet willen. Dus het is partijen maar het hoeft afhankelijk. Niet, nee, niet. Het ging nee. mij er even om dat de een dat wel uh, ja, graag wil. Ja, en is het is een prachtig uitkomst. Nee. Ja, dat ja. bedoel ik. Als je ja, alleen zit. Praktisch. Is het uitkomst, ja, hartstikke. Zit je ja. met z'n vier en dan hoeven die ze nodig? Nee, dat dan denk dan kan ik. niet. kun je de taak al nee. verdelen, natuurlijk. Ik geloof dat hij wat wil zeggen. Ja. Oh, ja. hij kan. Nee, Henk staat stiekem mee te luisteren. Ik denk bijna een klap voor me Nou, laat dat niet gebeuren. Zorg is een heel groot pakket. Ja. En dat neem je dus uh, niet uit handen, maar dat ga je samen doen met... Ja. alleen jij gaat daar dan uh, uh, de hoofdlijnen voor uitzetten in de commissie. Nee, dat doen Willem en ik echt samen. Oké. Okay. Ja, Kijk, uh, uh, ik, ben <coughs> heel, ik ben natuurlijk relatief nieuw. Mm -hmm. Ik word nu in het diepe gegooid mm -hmm. en uh, ik doe mijn best. Ik ben heel hartelijk ontvangen um, door alle raadsleden. Mm -hmm. En um, um, er zijn een aantal mensen... Uh, bij wie ik ook af en toe echt mijn ei kwijt kan. En het dat is ook belangrijk, niet, he? ja, en het ja. zijn echt niet alleen maar de mensen binnen onze partij. Uh, nee. Dus dat, uh, dat is heel erg prettig. Um, maar, ja, dit, dit is natuurlijk iets wat, wat niemand alleen kan. Dus nee. Willem en ik gaan dit echt, uh, echt samen doen. Ja. Nou heb je ja. uh, een beetje Sorry. de laatste vrouwen we gaan een beetje afsluiten. Uh, al een tijdje zitten kijken, en... Um, ik ben 2 oktober ook lezen kijken. Hoe vind je dat, die omgang met elkaar? Want je gaat er nu in meespelen. Ja, verschrikkelijk, dat heb ik al meerdere keren aangegeven. Um, ik uh, heb een dochter van elf, ze staat daar, ja net, net elf, <lacht> <Hoi>. <lacht> <lacht> en um, als die op die manier tegen mij zou praten, zou ik heel erg ruzie met haar hebben. Zo, zeg Zo ga je het niet maar. Nee, ik, ik vind het echt verschrikkelijk. Echt gelukkig vinden een aantal andere mensen het ook verschrikkelijk. En ik hoop dat, het een, uh, dat er een kentering in gaat komen. Ja, absoluut. Oké, okay, dat, uh, dat hopen wij dan met jou. Ja. Sanne, bedankt voor uh, de uitleg en dat je even gekomen bent. Heel graag gedaan. Als uh, tweede buitengewoon raadslid van Sociaal Zandvoort. Ja. En uh, we gaan zeker nog van je horen. Uh, absoluut. Dankjewel. Okay. Dank je wel. Some dreams is zo'n uh, rustig nummer om, uh, om, um, om mee te genieten en op een zaterdag uh, naar te luisteren, <coughs> want er zijn heikele onderwerpen genoeg. Aangeschoven is uh, geert Bluis en Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen wethouder. Ja. <coughs> um, wij willen het graag over twee dingen hebben en dat is het jeugdhonk en min 53 miljoen. Ja. Laten we het eerst even over de, het jeugdhonk hebben. Ja. Um, het jeugdhonk is uh, na jouw zeggen uh, tijdelijk gesloten en ik las in de krant dat het weer een andere naam had. De, de discotheek, dat is ongeveer de vijfde eigenaar die, die verwisselt. Ik neem aan, of dat wil ik graag horen. De sluiting van de jeugdonk is tijdelijk, omdat er een nieuw eigenaar in zit. Ja, dat klopt. Eerst heette het Club SOHO en nu heet het Club Stijl. Ja. <coughs> Sorry. Verkoudheid ja, heerst, ja, ontvouwen. Verkoudheid. En um, nou, dan, dan, dan, wij huren het van, uh, van degene voor van wie dat band dan weer is. En uh, nou, ik zal het vertellen hoe het gegaan is. Ik werd uh, op uh, woensdag om vijf uh, uur uh, werd ik aangesproken. Dat er werd verteld door de, de, de uitbaters van clubs Stijl. Die hadden naar uh, Floortje Vallen gebeld. Dat het jeugdhok niet open kon gaan. Om, vanwege het feit dat ze geen vergunning hadden. En ik, ik wist wel dat er wel wat speelde. Maar dat werd dan om vijf uur verteld. Dus toen heb ik nog geregeld dat die avond het alsnog open ging... Mm -hmm. En vervolgens ben ik natuurlijk gaan horen, ook bij de afdeling handhaven, hoe het zat. En inderdaad, de, de uitbaaters van de clubstijl, die beschikken niet over de vereiste vergunning. Toen heb ik direct gezegd, ik zeg, ja, ik zeg, dan kunnen wij er wel proberen in te blijven? Maar ook de, de uitbaat had eigenlijk al aangegeven dat, dat hij het niet vond dat het kon. En het was zijn reden, want de gemeente had later gehelpt ons ook niet. En zo ging dat. Dus, dus wat dat betreft hebben wij het niet gesloten. Uiteindelijk heeft de uitbater het gesluiten en moet sluiten. Omdat hij geen vergunning heeft. En, en wat voor vergunning dan? Het gaat om zijn vergunning. Kijk, als iemand uh, ergens... Uh, een disco opent. discotheek opent. Oh, dan geluid, moet hij nou, dus geluids? Nee, uh, gewoon een nee, vergunning. vergunning. Hij moet uh, al zijn gegevens moet, moeten kloppen en enzovoort. Oh, okay. uh, hij moet eigenlijk een milieuvergunning hebben uh -huh. over zijn sluitingstijden, uh, Legitimatie. En, en, en, en over, uh, hij wordt ook gekeken. De b wordt gekeken en al dat soort dingen. Moet maar het dat gebeuren. En, en dus dat, dat, dat, dat proces loopt. Dat proces loopt. Hij heeft uh, het overgenomen van Soho. Ja. Uh, daarin zat het tot tot volle ja. tevredenheid van ja. Ja. ongeveer iedereen. Voor ja. iedereen, ja. Absoluut. Want wij waren er zelfs, de gemeenteraad Absoluut. was er nog ja. recentelijk geweest. Wij hebben recentelijk nog een evaluatie gehouden. En hebben eigen groen licht gegeven. En in de begroting 2015 ja. is hij dan ook opgenomen. En wij, wij, wij zijn er ook helemaal voor. Dus ik, dus ik heb nog getracht om het in ieder geval die woensdag open te houden. Want ik wist dat die week daarna was het herfstvakantie. En dan gingen ze op een soort van kamp ook. Dus ik denk, ik heb nog wel een week de tijd om dit allemaal te regelen. Maar zo dat krijg je dus niet voor elkaar. Want in voor het, uh, voordat je dat weet, weet iedereen het. Dat is logisch. Want ik dacht van, ik ga maandag wel even een, een persberichtje uitdoen. Te laat. Ik was te laat. Ja. want uh, Ik was om, om acht uur op mijn werk. Want u weet dat ik nog naar mijn werk ga. En ja, dan kreeg ik al de eerste mail binnen. Via een politieke feit. En dan stond het allemaal al op. En dat ja. was ook wel logisch. Want Floortje vallig had... Ondertussen al de jeugd die er komen, geïnformeerd. Ja, dus dat houden. Dat is ook niet erg. Ondertussen zijn wij natuurlijk naast op zoek naar een, een tijdelijk alternatief. Ja, hoe lang uh, dat, dat, dat aanvragen van die vergunning, hè, voor ja. club Stijl, ja. hoe lang gaat dat duren dan? Ja, dat kan dat, afhankelijk van uh, in principe proberen we een versnelde procedure. Want dat hebben we natuurlijk wel proberen te regelen. Mm -hmm. Dus wij hopen eigenlijk dat we volgende week uitsluitsel krijgen. Over het feit of zij een versneld een vergunning kunnen krijgen. Maar dat hangt van wat, wat zaken af die daar spelen. Ja, okay. maar, maar voor ons is het natuurlijk wel vervelend dat we op een plek zitten waar heel makkelijk, dus van, van club Soho naar club Stijl. En, dus en, ik, en, nog ik, dus, dus, en dan nog drie. En, en wij moeten sturen op continuïteit met zo'n jeugd. -tool. Want het is juist van belang dat je op continuïteit zit. Dus voor mij was het heel vervelend. Dus wat hebben we nu tijdelijk? We zijn op zoek naar alternatieve locaties. En het leuke is, daardoor ontstaan er ook wel weer nieuwe denkbeelden. Ook, ook bij de club. Dus dat is op zich, ene kant is dat positief. Maar ze zaten daar prima. Ja. En ze zitten daar prima. Maar het moet wel volgens de regels gaan. En zeker bij de jeugd moeten wij heel alert zijn. op dat dat blijft lopen zoals het is. Want het is een kwetsbare groep. Dus ja. nu gaan we, dat is wel fijn om te horen. even tijdelijk naar één keer in de week. En dat doen we even in pluspunt. En het wordt. Ze komen maandag bij elkaar. En waarschijnlijk wordt dat dan voorlopig woensdag. En ondertussen gaan wij op zoek of naar een tijdelijke alternatieve locatie. Daar zijn we al mee bezig. En uh, ja, dan hopen we het zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen. Want we hebben juist een heel goede gevoel erbij. En we moeten het voortzetten. Dat, dat is ook dus een voor de jeugd. Ook. Ja, ja, maar ja. zij ja. hebben uh, jaren gevochten om een eigen jeugd ja. Dat is er nu. En helaas uh, ligt het even stil. En eigenlijk, als ik, als ik schuld ik... is het. dat is ook eigenlijk buiten de schuld van de gemeente. Want wij werden gekond, want het stond in de stad. gemeente Zandvoort. Wisten jullie niet van die overname dan? Jawel, we wisten wel van die overname. Maar dan ga je ervan uit dat dat geregeld wordt professionals werkt, ga je ervan uit dat als iemand het van een ander overneemt, als ik een bedrijf begin en ik ga een ander bedrijf beginnen, moet ik ook aan dingen voldoen. Ja, vo okay, en dat ja. moet gewoon geregeld zijn. Nou, Die, uh, oh. Genoeg over het jeugdhonk, hè, want uh, dat gaat uh, zijn beslag wel weer krijgen. Maar dat komen, goedkomen, ja, ja, nou, we, we, we gaan sowieso door, en anders gaan we gewoon... Uh, we zijn ook kijken naar alternatieven. En, en, uh, en uh, dus uh, op zich... Want op zich is, is het ook leuk dat je echt een apart jeugdhonk heb, Een honk. Ja. Wat ze ja. bij wijze van spreken. zelf opknappen en zelf onderhouden. Op zich. Ze zitten daar prima, want er zijn alle faciliteiten aanwezig. En dus, dus wat ja. dat betreft. is het wel Oké, okay. nou, dankjewel. Nou, ja. uh, woensdag, maandag eerst in, uh, in de Stekkie. Uh, uh, bij het Fomaplein. En daarna zien we wel weer verder. Ja. Als de vergunning goed komt. Um, we horen het. Allerlei sportprenten in allerlei kranten met rode cijfers. Oh, Dag uh, uh, jij ja, Deze bijvoorbeeld. Ja. Eigenlijk had het geen watertoren moeten zijn, maar de wethouder blijft die met zijn handen omhoog uh, ja. staat. Ja, ja, ja, ja. um, wij hebben. De gemeente Zandvoort heeft een schuld. Ja. ja. Ik wil voor, voor de, de luisteraars even duidelijk hebben. We hebben een schuld. En we hebben een potje reserves. Ja. Hoe ruimt zich dat? Uh, nou, we, we hebben een schuld. In 2013, want er wordt terugverwezen naar eind 2012. hadden we 5 miljoen, 50 miljoen schuld. Ja. Maar dan moet je, moet je even weten, dat zit in Zandvoort wel vooral in de stenen. Dus dat is, dat is, dat is, dit is veel geld, maar dat zat, zit vooral in de stenen. Ja, hoe en het hoe, zit hoe, dus hoe dat moet ik het, dat zien? In dat zijn een parkeergarage, dat zijn nieuwe scholen, dat is een brandweerkacerne. Dat, eh, dat is natuurlijk ook eh, onderhoud eh, aan Rial, dat je investeert enzo. Dus het zit vooral in de stenen. Mm -hmm. Dus dat is goed om te weten dat het daarin zit. En dat het niet zit in eh, claims en allerlei andere dingen. Of afboekingen op, gigantische afboekingen op grondexploitatie. Dus dat, dat is al een verschil. Nou, die, die 50 miljoen. En dan hebben we natuurlijk ook eh, reserves... Uh, we hebben algemene reserves, uh, dat hebben we allemaal benoemd, want algemene reserves die, die, die bouw je ook op uit, uit exploitatieoverschotten. Mm -hmm. Je hebt bestemmingsreserves, je hebt dus res reserves om bijvoorbeeld het parkeren te egaliseren. Die staat trouwens uh, per 1 januari op nul. Maar we hebben ook reserves voor de rioolheffing. Daar mm -hmm. zitten ook een ge gelden in. En zo hebben we een, uh, voor stedelijke vernieuwing hebben we res nog reserves. Nou, die moet je allemaal meetellen. En ja, dat, dat, is een, dat is een proces. Maar die reserves, die zet je natuurlijk ook weer in. In je liquiditeitspositie. Want als je tekort aan geld hebt, ga je dat gebruiken. Dus dat is een heel boekhoudkunde verhaal. Ja, er wordt uh, uh, nogal eens geroepen in, in de gemeente. Oh, dat komt uit de algemene reserves. Ja, ja wij hebben, dus op... wij hebben dus een algemene reserve... 3,8 miljoen en die heb je eigenlijk nodig om, om je risico's af te dekken mm -hmm. en dat dat doen wij ook en, en en wat nu de strategie is van het nieuwe college en ook al toch ook op door het vorige college ingaan am, ambitie niveau nul wordt dat we nu even een pas op de plaats maken om om vanuit een nulstand eigenlijk te komen... Tot, tot een gezondere financiële positie. En dat zie je ook. Want als je kijkt naar dan de begroting in 2013... nog op 50 miljoen tekort... is hij in 2018 terug naar 32 miljoen. Maar waar, waar haal je dan die overige miljoenen vandaan? Nee, want... we gaan gewoon, we gaan, als je weinig investeert... en gewoon je aflossingen betaalt en je rente... dan gaan je, ga je kapitaalslasten terug. Een van de dingen die dus bijvoorbeeld al gebeurd is... is het verkopen... Van van de brandweerkacernen aan de VHK. Aan de hmm. En de VHK. Maar dat de, op zich is dat voor je schuldlast wel interessant... maar wij betalen wel elk jaar aan de VHK gewoon huur en eh, huur. Dus, ja, wat dus, dat betekent, dus, dus je krijgt geld, maar je moet ook je betalen. Moet ook. Ja, dus, dus, dus het zijn meerdere strategieën. En daar hebben we getallen voor. dan heb je dep ratio. Dus, dus eigenlijk is dat je schuld versus je balanspositie. Dus hoeveel staat er nou op die balans totaal aan inkomsten en bezittingen? Hmm. Nou, die, die, die moet terug... En je, je net als schuld moet terug. Dus, dus, dus, dus dat is je schuld. Hoeveel schuld heb je? 50 miljoen. En hoeveel komt er binnen? Dus er komt nu 50 miljoen binnen. Uh, 50 miljoen schuld en er komt 41 gemiddeld binnen. Hm. Nou, en dat zie je dat die nette schuld, die is vooral van belang en dat vertaalt zich ook dan weer schuld als je dat deelt door het aantal inwoners. Op 3.348 ja, euro. Terug, en ja. deze begroting en meerjaren laten dat dus teruggaan naar, naar, naar een gezond niveau. Ja, Getalwijs, getal, getal uh, getalmatig klopt het allemaal wel, maar wat, wat gaat de inwoner daarvan uh, merken? Nou, tot nu toe niet. Wij hebben voorlopig nu... Gezegd, ergens moet dat geld vandaan komen. Ja, nee, b -b dus minder in, minder investeren. Aan de andere kant, het zit veel in steen en dat steen wordt gebruikt voor dingen. Dus de, er is dus rekening gehouden in de expectatie dat je dat gaat aflossen. Dat zit allemaal netjes in die begrotingen. Dus als je niks, niks meer leent of investeert, gaat dat altijd naar beneden. Het is hetzelfde met je huis als je dat gewoon nee, afschrijft. Nou, nou, dat, dat, dat, nou. dat gebeurt in de gemeente het gelukkig ook. Hm. Dus onze expectatie en dat is eigenlijk nog veel toch belangrijker... dit is even een momentopname... maar wat we hebben, we hebben in onze expectatie nu... als we een laag ambitieniveau aanhouden... Mm -hmm. gaat, verwachten we rond de 700.000 euro per jaar extra over te houden. En die gaat naar die algemene reserves. Reservepot, ja. En dat betekent ook dat je in feite wel in staat bent... om gewoon je rente en je aflossingen te betalen. Uh. En dat gebeurt ook. Dus wat dat betreft... Is het eigenlijk wel een gezonde situatie? En, en, en zitten er niet allerlei andere zaken in. Het enige grote risico... wat we nog steeds lopen, en dat, dat gaat volgend jaar spelen... dat zijn die drie decentralisaties. Ja, dat kost geld. Dat, nou, daar, daar moeten wij van afwachten. Maar daarom bouwen we... die reserves op. Dus die reserves... die algemene reserves die nu op 3,8 miljoen staan... die worden elk jaar... bijgevuld. Ja, en waarschijnlijk... zullen wij volgend jaar daar ook geld... uit moeten halen om bijvoorbeeld... een risico als de drie decentralisaties... voor een deel af te dekken. Daar ontkom je niet aan. En, en, en de bewoners? Moeten, moeten de bewoners nou, niet hebben, gaan... Nee, of nee, OZB of, gaat, de, ja. de, we hebben vooralsnog ingezet op, op gewoon trendmatig verhogen. Alleen, er was al in het vorige college afgesproken uh, dat de toeristenbelasting met een kwartje omhoog ja, ja. zou gaan. Dat gaat meestal eens in de vijf jaar. Dat is in deze begroting verwerkt. Dus dat is okay. een verhoging die uh, wel doorgevoerd is. En uh, bijvoorbeeld de, de positie van de parkeren. Het reservepotje van parkeren is leeg. Nou, daar moet naar gekeken worden. U weet dat er zijn vragen over het winterparkeren gesteld. Ja, dus daar ja. komen er geen centjes in het potje. Nee, nee. maar er maar is ook met de gemeenteraad ook afgesproken... dat er gemiddeld 1 miljoen euro in het potje moet zitten. Dat ja. zit er dus straks niet. Hm. En de, als wethouder van Financiën ga ik zeggen... dit hebben we afgesproken, dus en daar doen. gaan we aan werken. Dus gaan we op een andere manier daartoe komen. Nou, daarvoor is het grootste van belang dat we een kerntaken keuze die discussie, discussie gaan doen en, Goed, en die, die, die, moet die, op, die moet ruimte gaan bieden voor nieuw uh, beleid ja. en ander beleid. Goed, nou die kent daar discussie uh, daar horen we ook al, uh, al maanden iets over. Dus je zal het ongetwijfeld komen. Ik heb wel gelezen dat uh, voor de toeristen wordt, uh, wordt het wel duurder. Ja, de, de forense belasting gaat weer omhoog. En de toeristenbelasting gaat ook weer omhoog. Jaag je dan geen toeristen weg? De toeristenbelasting gaat met een kwartje omhoog. Dat nou. gaat meestal één keer in, in de vijf jaar gaat die omhoog. Je kan ook gewoon afspreken dat je dingen tredmatig verhoogt. Dan kom je ook van 2 euro naar twee naar hmm. is 12% procent in vijf jaar verhoogd. Is... Ongeveer de inflatie. Die is, dat, is dat redelijk ten opzichte van andere dorpen? Nee, er die, die, zijn andere die veel hoger zijn. Ik ja. heb dat, niet in, in mijn hoofd. dat moet je aan de wethouder mm -hmm. toeristen Kunnen vragen? mensen daar zeggen van ik, ik ga niet naar Zandvoort door die toeristenbelasting? Nee, maar je komt als toerist daar pas achter als je er bent. Ja, ja precies. Dus, uh, <laughs> je bent overal betaal je dit soort bedragen. Het is niet zo dat er ergens anders zoveel lager is. En wij moeten zorgen dat we kwaliteit leveren. Dat is ook belangrijk. Daar hebben we het al uh, uitgebreid ja. over gehad. Uh, laatste vraag. Jullie zijn nu nog met z'n tweeën. Wanneer komt er weer een derde wethouder bij? Wanneer, maar, uh, nou, er is dit, nog is, geen witte nee, Het is geen bezuiniging dit. Dat is, nou. Uh, <laughs> dan nee, er is nog geen witte, nee, ze, geen zijn witte ook, openzet, uh, ja. ze zijn bij openzet... Ja. Ze zijn met kandidaten bezig. Oké. Okay. Dus, uh, dus ze zijn er hard mee bezig en... Uh, en uh, ja, dat, dat, uh, we hebben goede hoop op dat we toch uh, zeker voor het eind van het jaar uh, dat het rond is. Maar, maar niet voor uh, aanstaande dinsdag Niet, volgende week. Week. niet nee. volgende week. Niet volgende week. En uh, we hebben de, de portefeuille netjes verdeeld. Ja. Dus uh, dat is okay. dus, uh, goed. De, ja. de, de lopende zaken worden netjes behandeld. Ja. Geet-Jan Bluis, Wethouder Financiën, ontzettend bedankt en tot de volgende keer. Bedankt u wel, meneer Velden.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 Vandaag wordt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties gepresenteerd. Commissievoorzitter Roland van Vliet onderzocht de afgelopen anderhalf jaar de schandalen bij de woningcorporaties. Volgens minister Blok was iedereen ontzet over de misstanden die er zijn geweest. Van Vliet noemt sommige ondervragingen ontluisterend. Partijen in de Tweede Kamer zijn verbaasd over de uitspraken van Oekraïne dat Nederland direct na de ramp met vlucht MH17 best met de separatisten had kunnen spreken. Nederland had zo waarschijnlijk veel eerder op de rampplek terechtgekund dan nu is gebeurd, blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. D66, GroenLinks en CDA vragen zich af of de keuze van premier Rutte om niet met de rebellen te gaan praten wel de juiste was. Chemieconcern DSM is begin dit jaar benaderd door het Duitse bedrijf Evonik Industries voor een overname. De top van DSM heeft dat toen afgewezen. Het plan is nog niet volledig van de baan. Als de Duitsers DSM overnemen, zou een bedrijf met 22 miljard euro omzet ontstaan. Tijdens de handelsmissie van minister Ploemen naar China is voor minstens een half miljard euro aan orders binnengesleept voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn verschillende afspraken gemaakt voor een nauwere samenwerking tussen Nederland en China. De verwachting is dan ook dat de opbrengst van deze reis de komende jaren nog oploopt. De NAVO heeft gisteren zeker 19 Russische vliegtuigen onderschept die ver buiten het Russische luchtruim vlogen. Acht Russische straaljagers vlogen boven de Barentszee, een internationaal luchtruim. Twee keerden pas terug na een actie van NAVO-vliegtuigen. Boven de Zwarte Zee vlogen vier Russische straaljagers en boven de Oostzee nog eens zeven toestellen. Het weer, het is vandaag op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. De zuidoostelijke wind is overwegend matig. Het wordt 13 tot 16.